Opnieuw is de EHEC-bacterie in Nederland aangetroffen op rode bietenspluiten. Bij welk bedrijf is het niet bekendgemaakt. Het gaat opnieuw om een ongevaarlijke variant. Woensdag werd de bacterie ook gevonden bij een teler in Kerkdriel. De agressieve variant heeft nu 31 levens gekost, maar allemaal in Duitsland. Veel mensen zijn ziek geworden door Tauge van een teler in neder -Saxe. Slachtoffers van de strijd in Colombia kunnen uitkijken naar compensatie. President Santos heeft een wet ondertekend die voorziet in schadevergoedingen op teruggave van land. De miljoenen Colombianen moesten vluchten voor het geweld. Veel boerenland werd ingenomen door de FARC of drugskartels. De compensatie gaat de Colombiaanse regering de komende jaren meer dan 15 miljard euro kosten. De Limburgse gemeente Simpelveld krijgt de jongste burgemeester van Nederland. Het is de 31-jarige Richard de Boer, die nu nog wethouder is in Bronsum en neemt de titel over van Ryan Palmer uit Hilvarenbeek. Die zal de wisseltrofee voor de jongste burgemeester, de Rode Lantaarn, aan de Boer overhandigen als hij in Simpelveld wordt geïnstalleerd. Samaris Rochel heeft de RTL talentenjacht X-Factor gewonnen. Ze kreeg in de finale 73% van de stemmen en liet daarmee de groep Adelicius ver achter zich. De 19-jarige Brabantse won een platencontract en een auto. Het was het vierde seizoen van X-Factor. De uitzendingen trokken ongeveer 1,5 miljoen kijkers. Het weer, vanochtend eerst wat zon, maar daarna vanuit het westen buien. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen meer zon en 20 graden. Tweede pinsterdag is het weer regenachtig. Het Dit is Dennis Mooij van de ANDB. Er staan nu geen files, u krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A5 Haarlem Hoofddorp, daar staan ze tussen de knooppunten Raasdorp en de Hoek. Dat is dus eigenlijk de hele A5. En de A6 Joure en de Loord, daar wordt gecontroleerd bij Joure. Ook op andere plekken kan er worden geflitst, want het KPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. is het voor! Kom eens langs, de entree is gratis. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine droger, boelkast, televisie en u die nog dezelfde verplaatst aangesloten en uitgelegd hebben? Kom dan naar Radio Stiephout op de Grote Krocht. Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres voor al uw elektrische apparaten. Radio Stiephout levert en installeert Owkeinbouwapparatuur in onze nieuwe ook van harte welkom voor reparatie onderhoud. Radio Stiphout. Op de Grote Kocht 34 36 in Zandvoort. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage als je nog moet meedenken. Met veel gezonde aandacht kun je bij voor reparaties in en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Pilot Service. adres voor autoschades en apk keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. Rifteklaar-specialist voor Zandvoort M.G. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zandvoort is yes. yes. de dit is de zomer van CFM. Ja, goedemorgen. Zo wordt mij op de radio fijn dat u er weer bent. Ben je lekker wakker gemaakt, zo Het is Dus wakker! Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik heb het gemerkt! Ik heb ook niet wel van gemerkt. Ik heb nog wel een beetje me heen gekeken. in de auto. Ik heb je dat? Wat zeg je dat? Dat vind ik het erg zielig, ja, ja. Dat vind ik wel een Ja, om je benen mee te nemen om dan luilag te gaan vieren. De hele nacht heeft hij niet gegeven. Ja, dat gaat echt de merken benen hoor. Nee, ik zag wel twee jongens met zo'n voeten die de zielig loten, zo. Denk ik, nou... en zo. nou, dan mogen we niet thuis komen, want anders we nee. ik niet gedaan. Ja, maar dat is waar. Nee, ik heb er vannacht wel een beetje luilag gevierd eigenlijk. Toch wel. Ja, samen met een was oh, Heerlijk was dat het weer. Ik heb ja, nog niet gelassen dat wel. Ja, ik heb niet steeds in die kast afsturen, hè? Uh, Geef het weer lekker uit, voor. Ja, dan kan je er die kast heen zakken en uiteindelijk moet de politie erbij halen. En dan merken ze dat, hey, hé! En dan sta jij in zo'n robak, zijn nog uh, in die kast. Ja, voor zoiets was het, toch? Ja, zoiets, ja. Hey, ik, uh, ja, er is weer... Uh, Straks, we gaan nu zo over straks, straks. Straks, straks, straks daar meer over de okay. ja, ik denk we moeten het alvast even inleiden met hem. We hebben een winnares met de, de, winnares ah. met, uh, de Hex Vactor. Oh, je weet het zeker niet eens. Nee ik heb het niet zo gevoerd, nee. Rochelle, Rochelle. hebben we niet speciaal voor jullie niet de Ressieman gedownload. Nee speciaal voor jullie niet Ja, we hebben ook laatste nog een keer gezien. Uh, Rochelle heeft lukt Ja precies. Nou. En uh, had, ik heb wel iets over gehoord. Ja, ze heeft eigen werk ook gezongen geloof ik hè? Ja Er waren twee deelnemers, ja ik heb wel wat gelezen joh En twee deelnemers hebben zelfs ook wat geschreven En dat is de zo vaak voor, meestal zingen ze allemaal ouwe meuk Dat betekent, wat leuk, ik maak je op mijn wat ja, precies. Maar nu hadden ze zelf eigen werk hadden ze gezongen. Het is gewoon een nationale karaoke show eigenlijk. Maar, dus <laughs> uh, ik had uh, ook al gehoord dat... Uh, hij werd, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ze werd vergeleken met iemand uh, Met mensen die allemaal naar het Emerson Festival waren geweest. Oh nee, ze wordt er niet degene die zich laat misleiden om naar het Emerson festival te worden uitgezonden. Doe ik dat niet? Ja, nou, ik moet zeggen, ze is wel goed. Ze is wel goed. Ze is wel goed. Dat is, uh, dat is belangrijk. Ja, je moet goed zijn. Het dat dat is wel aardig. Huh? Oké, okay, Oh dat moet ik niet zeggen. Ja, het is wel aardig ja, het is wel aardig, hij bedoelt het wel goed, maar seks zit er niet in meestal dan, hè? Zie so Because you know when you've gone astray And happiness would go like a lost emotion You have all been hungered Are you happy today? Well, you know when you've been defeated You don't care, you thank no more. You're feeling low. you were always needed But now you have a This is... Ik is wel lol met mijn eentje nou weet je, dan vind ik echt erg gewoon ontzettend te lachen. Nou, maak je eigenlijk even een grapje, dan ik hem weer opnieuw. Ja, je ziet er wel erg uh, uh, zelfvergenoegzamer uit. Uh. Oh, ik ben zo blij met mezelf. Ja, hè? Ja. Ik heb een fijne verjaardag gehad. Fijne? Ja, was leuk. Vreselijk verwijkt. Ja. Oh. Ik, ik heb het moment nog niet teruggeluisterd, dat de, de hele, het hele gezien op de, de radio was. Ja. En mijn stem stond over, weet je? Was het wel een Was het Ze bleef je niet mee. Ja, weet je wat. Je maakt natuurlijk uh, elk jaar maakt je, je verjaardag mee in de slaapkamer. Ja. Dan komen ze zorgens de slaapkamer binnen. Ja. En dat doe ik nu al uh, 7, 9 jaar. Want mijn dochter is negen. Toen dacht ik even, nou, ik ben op zaterdagjarig dus en is toch wel weer grap om even iets anders te doen in plaats maar gewoon elke keer in bed af te wachten tot de wereldroom dat je eindelijk op mag staan. Ja, oh, ja. die dacht, nou, ga ik nou, gaan gewoon sneak ik het bed uit en dan gaan gewoon hier naartoe en dan uh, komen ze hier naartoe. Ja, en dat was een redelijk verrassing, want zelfs nog meer dingen zich. waar ik denk, nee, dat wist ik niet. Dat, ja, die klok, hè, die klok. Ja. Een mooie klok. Lieters mooie klok. Handje? With George Nelson, ja. Ja, dat is een uit. Dat klopt niet uit. Ach man, ik heb zo'n retro-interieur weet je al. Oranje? Nee, vindt het er meer, sorry. Of vintage? Ja, is toch weer zo'n soort houten... Jij bent zelf de retro persoon. Ja, weet je, van vroeger. Nou uh, ah ja, het geeft ook wat je leeftijd te maken. Snap je dan? Nee, nee, dan kan alle mopjes nee, uit, die alle mopjes uitleggen. Die, de de die de tijd, de tijd de die tijd van voor retro ben ik nu. Met kan camera was goed, maakt niet uit. Lekker, mooi, mooi, mooi. Ja, jijzelf, jouw lichaam, jouw... Ja, ik ben echt retro, ja. precies precies. Ja, die ook heel erg retro is maar nee. veel ouder ja? dan zie je de Britse, Britse prins Philip en hij is 90 jaar geworden hè? de Britse echtgenoot van Elisabeth 90? Oh, ja oh, oh. en hij heeft een titel gehad hij, uh, hij, ja die man wordt natuurlijk alles al, Ja, hij heeft een koningin hij heeft prinsen en prinsessen als dus kind wacht dat en... klinkt allemaal wel heel erg leuk maar heb je die koningin gezien <laughs> ja ja oké okay, maar ze was ja. vroeger wel leuk ja, ja wel maar, maar hij mag zich voortaan nooit high atmen en dit is het titulair hoofd van de Britse Marine. Hij kan hier niks hebben. Hij zegt het eraan van maar niemand hoort hoort, want hij heeft zo weinig informatie natuurlijk. Ja. Maar hij diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de marine dan door aan de landen nog van de geallieerden over het Italiaanse eilandse Sicilië. En 1943 hoe oud de man geworden gewoon is. En, en uh, hij is ook, ik zit ook gedaan, hij heeft dan gewoon eigenlijk fysiek de eerste wereld niet meegemaakt natuurlijk. Ja. Ja. ja. Die 90 geworden. Is. Ja, het verjaardag is wel een gewone. Dat ja, doe ik niet al te gek. er is wel een militaire kapel hier je Happy Birthday gespeeld. Buiten Buckham Palace. En morgen is er een speciale dienst te zijn in een kapel in Windsor Castle. En dat zal wel even voor Intimidate zijn. Voor Intimidate. Intimidate. Al een wildvrees. Een wildvrees. En En misschien moet er iemand uitnodigen die wel iets van feestjes weet. Het is wel zijn tijd. Dat ja. gaat goed aan. En ik heb veel goede contacten met de kamermeisjes. Ja, <laughs> dat over, al ja. Al genoeg Ik zag er genoeg regen. Ik zag wel dat de journalisten. zijn vrouw die, die staat echt naast hem. de dikke dun steunt hem gewoon. En ze zegt ook dat hij onschuldig is, maar ze zijn zoveel verhaal over. Dat, dat kan ze gewoon niet voorblijven houden. Oh, maar ja, het is net als Bill Clinton en uh, Hillary Clinton. die bleven ook naast elkaar staan. Ja. I did not have sex with that woman. En, zij die en zijn vrouw die geloofde het ook, en ze zijn toch nog steeds bij elkaar houden. Ja, het is, het is ik is, volgens mij moet het toch wel een enorme deuk in je, in je, in je relatie uh, veroorzaken, Ja, dan moet je gewoon zeggen ik vind het wel opvreden. Ik heb wel maatje staan, doen. maar je krijgt nooit meer seks. Nee, ja, blijf bij je voorrecht, hè. Ja, <laughs> dat zou het wel wel weer ondergaan, toch? Oké, okay, Toebal krijgt, nou ja, Toebal 10 uur. Oh, is dit een bit? Ja, hé, wat heb ik zo'n 10 uur? Ja, Oké, okay, deal. Maar hij gaat z'n koppel aan elkaar, hè. Ik heb er al niks mee te Legs. Back to screw up in the last neighborhood, but it didn't do no good. 'Cause she's just a summer -hmm. I can't you the difference by the crackling we don't telling you. The oh, heart stays cold and I'm 25 cool <laughs> <five> grand, I'm 25 grand You're gonna tell me that you don't think you've been trouble I might be a fan of your hands But that's I don't use the English You're just not the rest of those girls All dead, five, diamonds, and ten. helemaal niet op te letten. Het moet in die oude manier niet worden, ja, verjaard zijn. Tjoe, maar hoe zeg ik? krijg eh, uh, nou, Di Dead by Diamonds and Pearl van Bands of Skull. En uh, daar vind ik achteraan deze bij eigenlijk. We central dog the party a that announced so is a your no You were lost in the garden of eden until you came around. Now you will have no way until you do. Won't you try? I just can't fight Cause you will try to find a single tune Baby, don't you try Not being frank or It's a deal, there's the rainbow When you smile Still it won't happen to face Until you, you do Soldaten going south. dat... Um, ronde heeft het ooit uitgelegd wat het nog niet Going South. Als dat niet uh, leuk is. Nou dat je in ieder geval een beetje hand naar beneden gaat Oeh, richting uh Base 3, 3, 3, het. Ik is de eerste in de Sentsoenboel hè? Oh, dat ja, is de... Oh ja, ik snap je voel, ja, ja. het je. Als je naar de honk Dan moet je eigenlijk... Daar bij de voor hem bij draaien. Ja, dan, dan, dan snap je, ja, ja, je ook wel. Het wordt een hoog run, je... En Colin die inderdaad ook zoiets goed Oké, en je moet het houden, zeg. Ja, wel ja. zoveel. Ja, we mogen het allemaal ja. onthouden. Ja, ik, soms word ik ook wel een beetje van je, maar ja, heel vaak dat is dat. Hier. Ja, goed ja. wel. Nou ja, we hadden het inderdaad net over Koning South in Amerika. Hij is natuurlijk. Je had ook noord zuid saus, en zo, maar er is dus inderdaad een vrouw in Amerika. En die is dus. Uh, op vrijdag is ze uh, geopereerd. Maar die schijnt dus een paar jaar geleden aangevallen te zijn door een Simpersee. C. Dit is een geheel. Ja. Gezicht. Ja. Ja, die vrouw is gewoon door een 100 kilo zware Chief per C Travis. Dat heet Ja. Die poquito, nee, die zou ik niet. Ja, niet Pokito. Daar er iedereen aan te denken, euh, te denken ja. ja. Maar ze heeft dus haar handen, liepen, nul van en geraakt kwijtgeraakt. Hey, oh. Goudverdomme. Ja, ja, ik denk dat hij uh, lekker uh, kauwgom gegeven heeft uh, van haar neus en hoop. Uh, uh. De aanval maakt haar blind en misvormd. De aap is doodgeschoten door de politie. Ja. En gezet uh, is dus vorige maand al herbouwd door een team van 30 artsen. Zo. Ja, ja. ook laatste, die ze nu de meer dan 20 plus, krijgen nu moes lippen, huid, spieren, zingen. Uh, en ze ontving ook tanden van een anonieme dood. Dat vind ik al vrij apart. Maar er werden ook nog twee nieuwe handen aangebracht. Maar omdat die niet werken zijn die weer verwijderd. En uh, na, de had er weer een poging. Echt een goede grazen genomen ook gewoon. Wat heeft hij voor naast gedaan bij die apen? Die apen zijn nooit zo uh, agressief geloof ik hè? Ja, je, je, je, Echt, dat dus? staat er niet bij. Ze heeft maar, hem weer aangekeken. Net zoals bij Bokita Die vrouw die oh, heeft die is een, een soort liefdesrelatie. En uiteindelijk heeft ze hem naar binnen. Het maar dat, uh, nou. Want je denkt, het wordt nooit wat en je houdt maar het lijntje. Ja. <laughs> dat is zoiets. Ja. Maar het is wel Oh, idee. Nou, en ja, ik het denk. Mm. Ja, ik zeg ook altijd, met apen en, en wilde dieren, je moet altijd voor de gaten houden. En zorg dat je altijd een shot bij hebt om ze in één klap te verdoven. Ja. Hè? Of gewoon ja. een knuppel. Maar misschien dat je daarom zo praat. Ja. Met ook die dames ook laat. Ja. Hij is een grote knuppel. Ja, maar ik denk ook met die handen. Ik denk gewoon dat ze hij, zich dat hij dan probeert te verdedigen. Dat hij dan gewoon echt gigantisch tekeer te hokken. Het is, het is met die berengloofkasten dat je op de grond moet gaan liggen en pas alleen En dat je te dood moet houden. En ja, als je het dood houden en klein maken, en op uh, een gegeven moment zo'n beer van nou, die vind ik ook helemaal niks aan. Ja, ja dus dat is de met de katten ook. Ik vind het leuk om met een voer te spelen en als het niet meer speelt, vind ik niks aan. Nee, dus dan gaat zo'n beer naar dan denk nou, we gaan hem hier weg gaan. Ja, de afgelopen week was ook uh, nog een, een olifant die echt helemaal door de dolle ging. En die heeft echt, wat was het, vier slachtoffers gemaakt. Dus er zijn ze echt anderhalf uur aan de rond door geweest in het dorp was niet in Nederland, in Nederland. Het kan soms helemaal niet gebeuren. Maar dat was zelfs in India of zo geloof ik. En uiteindelijk hebben ze die olifant verdoofd en terug naar Dierentuin gebracht. En uh, ja, ik kwam het wel niet goed. Maar echt, je denkt af en toe: jeetje. Ja, en, maar nou, Ja, is een grote olifant, dat is een klein beetje. Ja, maar ja, het is zo'n een hoop uh, massa. Ja, En het is ook zo van, wie denken wij dat wij zijn ergens? En dat wij dus gewoon het idee dat zij boven de hele, hele keten staan. We houden alles in de gaten. Terwijl de olifantra ook heel hoog en ook heel intelligent. Ja, ja. Ja, misschien zegt je ook, we, nou is het afgelopen. Wij denken eigenlijk dat we altijd wel erg slim zijn, maar dat het niet. Ja, vogels die schijnen het slimste te zijn, geloof ik. Dat is echt wel bewezen. Ja, komen in de buurt van de mensen. <tacht> Oké, okay, straks onder andere nog wat nieuws over Julia Paul Die man die 8 uh, bussen terug maakte Jij eens even uit joh! Dit is hier niet zitten bij die eh... Uh, uh, Anymore. wish that I knew anything And yeah, I know I schijnt a scientist ja yeah, we are racing for the prize Yeah, dat cool, yeah. yeah. is een leuk plaatje van ik zou eens maar ik kan het mee moeten nemen maar vooral in die periode trouwt met die komkommer toch in ons maag zit I ik wil nog even rectificeren wat ik ons net bedoelde voor van Xbox spelletjes oh ja yeah. These zijn the skateboards en dan David Thatcher die net had zat samen right. oh ja lukt ik kan hier nog dat ook te gaan doen ja van die realistische spelers ook. als je valt, blijft het als eens een boekpikje. Heel belangrijk. Heel erg belangrijk. Ja. of nee? Precies. Precies. Maar jij wilde het zelf hebben we nog over... Uh, de komkommer. Ja. Het schijnt uh, mee te vallen. Het is niet de komkommer, het is niet de tomaat. Het is nu uiteindelijk is het uh, gay geweest. Kimgroente. Kimgroente is van de een op de ander gegaan en nu hebben ze inmiddels ook weer een, een, een, een, een milde vorm van die E- uh, hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Oh, ja, precies hebben ze gevonden. Die is niet zo gevaarlijk. Nee, oh, nou, dat is mooi. Maar ik, ik eet eigenlijk bijna nog een kinkgoed. Nee? Nee. Is het Babetat? Is Babetat in de man? Nee. Is het bij <laughs> oh, Ook niet. Ja. Nee, okay. nee, nee. niet. Nee, nee. Maar dit is vaak die je baanpakket en zo. ja. Oh, ik ja. heb zelf het idee dat jij goed roer bakt. Als het maar bovenop graden wordt eventjes. En, en, en dat wordt het meestal wel. Is, uh, zolang ja, ja. je het inderdaad niet trouw gaat eten. Nee, ben je dan niet, al, niet Maar ja, dat, ze, ze zitten er ook niet bij. Ze zitten dan nu zo te van, oh en de dodelijke slachtoffers, inmiddels zijn er dus uh, 32 de doden in Duitsland. En... Ja, 31 zijn in Duitsland gestorven en één vrouw is in de gestorven. gestorven. Dat is heftig. Ja, het, het, het, het, het is er 32 te veel het, het. Maar goed, heer uh, Nederland. Hebben ze daar een oplossing voor gehad? En, uh, maar dan kan ja. je beter wel een beetje groots en, en dramatisch sterven door een apenstal. Ja? Dat is dan veel uh, sensationeler dan klimaatgoed. Ja, hè? Nou ah ja, goed, ik denk dat ik. wacht een dag. Ik, uh, ik heb pas alleen nog gewoon mijn in gekocht. Zo? Ja, maar ja. Ik denk je ah, het niet dat je er niet eromheen bent. Ik weet dat je er een beetje slecht uit. Ja, zou wel. Ik heb hem zelf niet begrepen. Ik moet voor mijn mevrouw koken. Oh, oké. Okay. Dus, heb uh, je handjes gewassen van mij? Want dit is ook klimaatgoed. Heel belangrijk. Dat heb ik zeker gedaan. En uh, ander nieuws is dat... Uh, uh, ja, dit is heftig. Een Weense ijsverkoopster... Ja. Gojciari Estudibuis... SC... Sorry, dat is de achternaam. Heeft gisteren bekend gemaakt dat ze haar ex-vriend... En haar ex-man in beton heeft gegoten. En in haar kelder heeft uh, begraven. Uh, haar uh, ex-vriendin Manfred H. Was uh, vermist opgegeven over haar Duitse ex-man. Hoger H. had een 20-jarige winkeliester gelogen dat, ze, dat hij bij een secte was aangesloten en dat hij daardoor onvindbaar was geworden. Ze had uh, ja, beide mannen even doodgeschoten. Ze was er klaar mee. Maar oh, dat is wel een goede Het is altijd moeilijk om ijs te delen. Misschien anders. Dat vind ik ook zo naar. Ja, maar een hapje en dan nemen ze al twee hapjes te veel. Nou, daar was ze goed klaar mee. Een beetje ja, ja, hè. En ging gewoon twee ijsjes bestellen. Ja, mijn man komt wel. Ja. ja ook nog. Maar ja, ik, uh, ik vind het wel een goede van. Uh, gewoon, hij is mijn uh, secte aangesloten. Ja. oké. Okay. Yeah. Nou, okay. Ja, um... Ja, muziek! Ja, en straks gaan we naar het Zandspakroes. Je ja, hebt gelijk, ja. Dat hebben we ook nog gereageerd, eh, Klaasa. Eerst even een beetje uit België gedaan. Straks ik op dat sporten, het droogdasportje komt uit België. Er zit zoveel moois in het land. Forex! de Night Before. Het is half geweest alweer. En wat betekent dat, dames en heren? Kom even kijken. Nieuws uit Zandvoort Zandvoort is Ja. Wacht, wacht. Ho! Wacht. Nee. Ja. Kijk. Ik heb dat niet voorbereid. Ik moet het wel even Nou, even naar mijn Uit Zandvoort Ja. Wat een mooi hè. Ja, vandaag is de open dag van de Zandvoortse reddingsbegade. Oh, en de post Piet Out. Het de Zandvoortse reddingsbegaan in navolging van de, die open dag bij uh, de hulpverlening. heeft uh, gezegd van nou vandaag vanaf 10.00 is 4. Dus uh, je loopt het even de tijd om rustig aan te kleden en uh, te douchen en dat soort dingen. Maar de post is van 10.00 uur open. En hij is aan de boulevard Barnaar. En uh, strandwachten zijn aanwezig om uitleg te geven over het materiaal en opleidingen. Uh, met het strandvoortuig een rietje over het strand maken. Oh, spannend. Ja, en uh, meer informatie kun je op de website vinden op uh, zrb.info of uh, via twitter.com en dan reddingsbrigade. Nou, leuk. Ja, geinig. Nee, <coughs> Uit Zandvoort. Ja, het is helemaal uit het uit het zandvoort maar wel hier in de buurt. Namelijk bekensteinpop is vandaag <coughs> heerlijk weer. Nee. Maar ik zit hier. Wat speelt het Bekersteinpop? Ik zit in het boekje te Kijk, wat eh, uh, eh, uh, uh, uh, je, Pascal die vanochtend achter heeft gelaten. Onder andere zie ik koop ik de Sue State of Nek Negation. En ik zie onder andere ook de chemist. En even kijken Stone King. En Translate Sue The Night. Nou echt heel veel heftige beentjes. Dit is alternatieve noem je dat nou. Dit is een Signet Festival. Het begint. Om 1 uur en eh. Uh, gratis hoor, dus zei: zijn gelijk. kijk, ik het nou, er, kijk, op, kijk wat gratis is. Nee. Voor mij is dat gratis hoor. Ja, een ja, beetje ja, gratis. Nog, het programma, ja. Ja. Ik ben nog nooit daar in Beak, op Beak zijn geweest en eigenlijk is het mooi mooie het om te combineren. Even kijken hoe leuk het daar is, hoe mooi en eh. Uh, ja. Maar ze lopen vast niet hun kleden in de mensen van dat slot. <laughs> nee, van... <laughs> ze lopen een beetje zoals. Als uh, je film met, met uh, de, de, de Stone Family of zo, weet het, uh, Met al die mensen. Uh, de Family of zo. Dat lijkt me dan wel heel erg. Weken zijn, ja, een beetje, dat is een grote slot, is dat. En, ja, maar als je echt denkt, van, nou, ik wil een go dat Dus daar ja, werden natuurlijk nu speelt om drie uur op hoofdpodium. En ja, iedereen gaat ook altijd voor de grote namen. Het begint om één uur of zo? Het begint om heen, die speelt dus om drie uur. En het, het start af op uh, Oxo Podium. En dat is uh, Translate. Die begint om één uur te spelen. En het wordt allemaal afgesloten met de Chemist om negen uur. En nu dus met tien uur. Dus maar. gaaf, gaaf. Dus, uh, Afgelopen dinsdag is de van. Wanneer Vandaagse heeft een start gegaan. Speciaal is deze keer ook de extra Wanneer Vandaagse voor vier voeters toegevoegd. Dat is waarschijnlijk de eerste Wanneer van Nederland. Nou, het is toch gewoon een leuke groen. Hè? Ze zijn vanaf de hoek geluk gaan lopen. En uh, als het goed is, uh, is gisteren dan een intocht in intocht geweest in het centrum van Zandvoort. En de uitreiking van oorkomens en spelden. Ik denk alleen dat het wel een beetje sneus is, uh, waarschijnlijk in een stromende regen zijn aangekomen. Dat is natuurlijk wel erg gisteren, maar ik ben wel heel blij van de natuur. Want het schijnt te uh, zijn. Zijn dat dit soort pijlen nog uh, tekort aan kunnen vullen? oké. Okay. Nou, ik heb nog. Oh! Wow. Hoezo Ja, eentje heb ik. De politie hield uh, dinsdag 7 juni um, twee verdachten aan die in een auto op de Leidse vaart reden. Een getuige meldde de politie dat ze probeerden in te breken in een woning aan de Christ uh, Christel Santinum Laan. Die auto werd onder meer kleding gevonden die in het cilinderspeel uh, kwam. 20-jarige en 30-jarige uh, verdachten kwamen uit. Den Haag en zijn ingesloten. Ik zou horen dat graag. En verder bij een uh, huisvaartkerende aan het stappen zijn vier jongeren. Veel bewoners en doren dit hoog. Daarom controleerde uh, uh, de politie op de zogeheten sluiproute. En een 17-jarige jongen uit uh, Zwaanshoek werd zaterdag om twee uur in de kladden gegrepen. Die bij uh, uh, die afgezet worden en vergooiden. Zijn ouders werden wakker gebeld. Nou, was dat nou echt nodig? Had namelijk een algopromilage van 1,1 promilage. En uh, 1 ja, pro, pro, pro, promilage. Ja. Ja, dat nou, okay. Ik heb daar nou trouwens wel heel verdrietig bericht van. Uh, dat vind ik zeker voor mij. Ja. De bioscoop van Sanford gaat in de huidige vorm een bepaalde tijd dicht. Oh, subsidie ja. natuurlijk. Ja, dat betekent dus dat er vanaf 1 juli aanstaande. Ja. Dat is snel. geen 35 mm film moet worden getoond. Totdat er een goede oplossing wordt gevonden waardoor het in een volledig programma kan worden aangeboden. Wat een ik heel zien in zijn Ja, ik vind het wel oh, een Ja, dat is niet echt leuk, dit. Het komt uit het feit dat uh, Circus Sanford sinds 1 juli 2020 dus de kantspelbelasting moet betalen en nu dan ging het net op van 16% naar 29%, wat heeft dat nou met die bioscoop te maken? Ja, nee. nou, ik word hier wel heel verdrietig van, want ik vond het juist zo fijn dat wij eigenlijk zelf ook een bioscoop had. Ja, ja, het lijkt een dorp. Kijk, in de zomermaanden is het natuurlijk allemaal wel leuk om dat vol te houden. Maar ja, dat ja, is uh, allemaal uh, culturen, het is allemaal linkse hobby's, daar hebben we geen geld meer voor. Ja, maar ik was een fan van de scope Ja. Ik vind het, en, en, en bij de prachtige scene van Colin Filmpop met speciale films en zo. Ik hoop dat die dan misschien wel door mag gaan. Dat we op de fiets naar Halen. Zo Zelf met Zandvoortse berichten. En straks weer terug. En we hebben ook weer wat. Ja, hier is straks ook weer natuurlijk. En ik zeg het alweer. Wij doen onze excuses aan voor dit programma. Ik Ja. Waar, die deur dan ook dicht. Ik wel Ja, dit dus is zo, uh, vandaag wel alweer... op slot Bekenstein. Yes. Als je dus uh, gaat niet zo naar een lege kamer weet niet hoe je al waard. ben hier aan door het slot en dan denk ik een beetje. zal achter die deur zitten. Ja. Oh, lijkt me nog eng. Ja, ja, ja. Het is de Het, het, het genaaijgegebaat. Ja, dat zo. En het meenemen gedraaid. schotten, zo zo ze zijn volgens mij met het het okay. het het ah. ja, geluiden. Mag ja, ik aan? Het de de de de de de de de de de de de de de de de ik de de de eh, uh, negen, <tie> maar ja, we hebben het dus over Nee, ik sorry. zie je veel op de antenne. Op de antenne. Op Ja, net een bericht ontdekt in de krant, en dat is ongelooflijk. het schijnt dus dat die zaagvissen. En dat zijn een soort haantjes lijkt lijm. wel, hè, ja? die, ze, die hebben zo'n ander gesnijd gesnuit, en die hebben ook van die zijdingetjes. Ja? En ze dachten altijd van, nou ja, dit is om te zagen of zo, dat ze ook nou, okay, weet je. Ja. Maar ja, het blijkt dus dat die snuit niet alleen van pas komt bij aanvallen van andere waterweer, maar ook bij het opsporen van molen. Dus huh? ze doen die zaag zo in de bus en ze kunnen dus uh, soort signalen opvangen, waardoor zij dus, uh, zeker in een omgeving waar het zicht minder goed is, dus kunnen ze daardoor uh, de elektrische verder van een andere organismen detecteren. Oké. Okay. Nou, ja, Fantastisch. Ik denk nog even, en, uh, ze gaan tot de uh, uh, bedreigde diersoorten behoren, omdat wij hun antenne gaan jatten. Oh. Ja. En dat kan, ik denk ik. Het zag er altijd zo onhandig uit. Als je het zaagt, moet je het natuurlijk wel ja. Ja, en toe vasthouden. Zij kunnen het niet vasthouden. Ik denk, dan, is, dan is dat zo'n geboel altijd, weet je wel. Dat zie ik ook allemaal aan mijn zoon. zo niet probeer te zagen en doet het niet goed in de bank, zullen, schiet het alle kanten op en dan af oh, gezond. Ja. is het wel? Ja. Dus weer met zo'n vis dat leuke. Dus, wij dachten, dat zagen maar dat zijn antenne. Maar ik heb hier daar nou ook zo'n foto van van zo'n yeah. Maar die is onvoorstelbaar gewoon dat als je eens dus vanaf de onderkant kijkt, lijkt het net op zo'n manta, ja. Zo'n zo'n uh, uh, platvisachtige die dan. Uh, je hebt die die rozenmantissen die zijn 7 meter lang. Yeah. Ik zit ondertussen uit en daar zit mijn hand. Ja. Ik zie daar ja. uh, iets Als of Ik zwem. Yeah. Maar uh, die zie je dan zo uh, uit vanaf de onderkant, hè? De onderkant is wit. Ja. Yeah. Yeah. Het is dus eigenlijk ook zo dat als de vissen naar boven kijken, dan zien ze gewoon boven is het lichter en dan zien ze de vissen dansen. En de bovenkant is dan vaak donker, want als we als ze naar boven dan zien ze niet, want de bodem van de zee is donker. Is dat mooi hè? Ik vind het toch wel prachtig. Ja, ik deel tegen. Als je naar deze ik wel over. Ja, hoort dan precies uit. Ik krijg het dan niet meer. Het is echt zo voet ik er een keer ben Ja. nou Interessant toch? Interessant muziek! Do you see my phone? Arctic monkeys. Take a mirror, roll the dice. Run with scissors through a chip and fire fight. Go into business with a grizzly bear. But just don't sit down cause I've moved your chair. Dit. Nou, misschien een beetje overdreven. Artik Monkeys, we dachten even dat ze echt alleen maar voor het. Nee, nee, nee, niet ernaast. Ja. Dat ze voor de grote geld gingen, maar... Niet, ze zijn er wel lekker alternatief voor en ik vind dat ik waardeer uh, het wel. Echt, zeker weten. Waar komen ze naar Nederland? Ik denk dat. We, dus, waar ga je dan. Nee volgens mij zijn ze, ze, ze, ze pas leden gespeeld volgens mij. Misschien, misschien moet je even kijken of. waarom uh, ben je niet gegaan? Nou ja, ik weet niet. Ik heb er nooit zo heel veel geduld voor, weet je wel. Als ik dan nou hoor dat, dat je echt uw in de rij moet staan. Of aan het ervoor moet dan voor een kaartje. Of je moet ook veel school betalen, dat kan ook. Natuurlijk moet je daar naartoe, moet je daar weer wachten. Je bent er echt zo'n hele dag mee bezig voor een met een concert. Nee, ik heb nog iets anders te doen. Ik zit wel eens een beetje op, denk ik dan. Ja, zo ik ik alweer hoor. Ik, bedoel, ik, uh, ik uh, kan nog wel wat dingen uh, gehoord. Zijn ja, er nog bij. Nou, vertel. Nou, ik uh, hoor dat Nederland veiliger is geworden. Echt? Echt, Waar, dames oh, en heren? Dat is het toch geen uh, zomaar gevoel van mij. Nee. nee, het is echt, we zijn uh, het is veiliger geworden allemaal, dus dat is uh, heel prettig om te horen. Uh, het is 60% naar beneden gegaan. Wat, uh, Ja, dat, dat, Ja, autokraken. Oké. Okay. Straat roven. Okay. Oké, okay. um, nou dat is het plusminus wel een beetje. Ja. Opsteld is nu helemaal enthousiast. Zij zijn nog verder omlaag. En het is ook toch altijd een beetje onduidelijk of iedereen wel aangifte doet hè. En het aantal moorden? Was dat ook niet meer? Ja, ik geloof nou dat staat er niet in. Maar ik, ik zie wel ik dat Rotterdam de meest veilige stad van Nederland is. Ah, het is uh, Rotterdam. Rotterdam. Ja, ja zo het wel. was ooit Eindhoven en Eindhoven heeft echt alles aangedaan om uh, uh, van die lijst af te komen. En die ik weet niet waar ze nu staan, maar u gaat niet meer in de, in de top. Op is Amsterdam is wel goed. Amsterdam, ik weet het niet, nee, daar, daar, daar hoor ik ook niet zo over. Het was echt Rotterdam. Rotterdam is echt een vreselijk gevaarlijk stad, daar moet je gewoon echt niet naartoe gaan. Oké, okay. precies, dan je dit. <tossimus> Uh, ja, precies. Ja. Nou ik, uh, ik zit ondertussen natuurlijk ook even bij een conceptagenda te vinden en te kijken, het we gaan met want ik kon vinden. Nee. Maar uh, we hadden het ook voor, uh, van, van, van zijn een aantal moorden. Maar oh, wacht, een, een aantal moorden. Kijk even bij aantal moorden, ja. Dan staat ik even een goed muziekje erbij. Misdatenkaart. Je hebt een misdaadkaart.nl en een, een actueel overzicht van de staat bij iedereen in de buurt. Maar ik wil heel geen misdaad en Ik zie het gewoon overal. Uh, ik zie overal een... Uh, zo'n prikkertje, ja. ja, zie je wat voor wat daar gebeurd is. Oh, oh, gidsje, dat doe ik al nu de Gewoon om, om naar bij uh, Amsterdam allemaal. Ik zie allemaal uh, van die uh, prikkertjes. Oh, dat valt best mee. Ik denk Amsterdam is er echt vol met prikkertjes, maar dus bij elkaar zijn er zeven Gezenkaren. zeven prikkertjes verdeeld over Amsterdam. Ik zal even zeggen, dus, uh, in Zandvoort staat er gelukkig geen Nee, dat is, dan wel, dat is wel heel apart dat je dat allemaal kunt doen. Maar dan, weer, we, oh, dan moet ik dus nu naar Rotterdam gaan, hè. Weer Wederop op uit zand wordt, in Zandvoort blijf in Zandvoort gekapperd. Ja, maar dan moet je dus nu uh, richting uh, Amsterdam gaan, maar dat, dat lukt er geen uh, dit zijn wel interessante uh, dingen. En het is goed, als, je, als je ergens een toe gaat, je denkt van, wat moet ik allemaal meenemen? Ja. Is het, uh, belangrijk om uh, misschien uh, die mee te nemen? Ja, nou goed, het wordt even gedaan. Misdaad, kaart, punt, ja. en land je landen over uh, waar het allemaal veilig is en waar het onveilig is. Je krijgt straks even de lijst door voor mocht je plannen in en intervies. Want heb je hebt namelijk nou, drie dagen vrij het Maandag pak je dat ook bij tweede pinkstone Dag. Nou, de dagen moet iedereen gewoon gelijk. Uh, vervat, dus als ze vandaag door te gaan zijn. Oh ja, Lalooknacht. Ja, ja. ja precies. Ik ben heel slecht doen, ik heb het expres niet gezicht dat het op nacht. Is. Nou, eh, ook eh, <laughs> nieuws over dat pensioenen onzeker zijn. De premies gaan een klein stukje omhoog, 0,6% of zo geloof ik. En uiteindelijk moeten we gewoon wel rekenen houden dat we in ieder geval tot ons 70e moeten blijven werken. Want de gemiddelde leeftijd die we worden is 85. En de gemiddelde gezonde leeftijd is 69 dus maar je hebt eigenlijk geen tijd om van je gezonde Leeftijd te genieten? Nee, eigenlijk niet. Dat is een beetje niet Ja, maar de ondermens, als we echt helemaal moeten gaan naar het begin. De ja. ondermens moesten ook gewoon werken. Hè? Ja, en, en, en die moesten ook, ook gewoon werken. <laughs> ja, die zou ook niet hebben. Nou, mag je gewoon wel eens genieten in het leven. Genieten kan toch ook tijdens het werk? Hoe zit dat nou? Ja, maar die oude mensen werden ook niet al te, te oud, toch? Nee, die hebben allemaal nooit, uh, die hebben altijd zijn altijd bezig geweest. Ze zijn, okay. die, ik heb hier nou ook, ook een artikel dat er uh, voor 50 jaar. Dus, um, 500 jaar de oude resten van een bejaarde man van een soort homo huidelberg zijn gevonden. Ja. En die wordt hier hoogbejaard en die heeft dus waarschijnlijk levens van 45 jaar bereikt. Zo, hoog, hoogbejaard. hoogbejaard, jij wordt Ik ben echt aan sterven, ben namelijk ik ben namelijk ook Love, I, if I you, I friends, the I'm gonna take you back the old God Now I know she's young, I'm alive And first, turn, turn, the turn, turn, turn, turn, to turn, so turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, I turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, I heard you mama Oh words Before I saw your eyes And Oh mama Oh sweet, Oh mama Oh I said mama Oh So Oh the last mama I see you as an angel falling from the skies I think I need to shine I'm made in for you I see you as an angel Dus als je echt gaat, ze kan muziek maken, dan weet je dus dat je die beetjes. Het is dan de om die muziek te maken, maar ja, maar we moeten op de auto op de grond We gaan weer weer de volgende starten. Ja, we gaan blijven. Ah, dit is fire uh, ze deed uh, monkey, geloof ik, monkey business en hij heeft zichzelf zo laten proberen dat hij het als een aap. Dat ik, veel grappig. ik kan me voorstellen dat die aap waar wij in het begin af hadden, die, die vrouw heeft, vanmint, yeah? dat hij misschien dan hè, dat deze muziek had op zijn iPod. Dat daardoor uh, helemaal ja, doorvloeg. Dat zou nog kunnen, ja. Dit is zo. Um, de Tony. Wiek, ik hoorde het denk precies van muziek Ja, ik vind heerlijk. Misschien de hele naar hem te lachen. ja, ja. ja. Uh, ja. ik heb het Ja, ik op de radio. En ik lees in de krant dat Julio Poch toch weer vast is gezet. Uh, dacht nog even een deel te kunnen sluiten. Maar uiteindelijk is nu de, de aanklager. Is ook de rechter. Het is niet helemaal in de haak daar natuurlijk. Ze hebben hetzelfde materiaal. Hetzelfde dossier gepakt. Alleen nu is er iemand die hem aangeklaagd heeft. Die gaat het ook onderzoeken. En die is ook rechter ofzo. Zie je nogal al? Is het niet ja. helemaal ja. afgesteld? Van ja, we het klopt niet helemaal. Maar ze vinden toch dat er toch weer bewijzen zijn. Dezelfde bewijzen. dus Vandaag komt hij ook nog niet vrij. Maar ze willen nog steeds... Ja, dat die, die, hij heeft dat gedaan. Ze weten het gewoon zeker. Maar in die logboeken die ze natuurlijk hebben uh, uh, ingekeken. Van uh, al die vluchten die zijn gedaan. Komt zijn naam niet voor. Dus het is... Het is Ik vind het, weet je wel... Uh, dit hoor. Uh, je hebt het over aanklagen. maar je echt bijna hetzelfde als dat die... Uh, van de Sloot gewoon uh, wordt aangeklagen en berecht door de ouders van die vermoorde meisje. <laughs> ja, dat is zo is het. Zo van, de raak zal er zijn? Oog en tand tand. Hij zit er ook in Argentinië, ja. Ja, in de Castro en de, de Castro gevangenis. Nee, ja. maar... Ja, de, daar, zit, uh, daar zit Johan Fulcet. Daar Maar deze zit er uh, in welke... Waar jij het over hebt? Ja, Hij zit in, uh, hij zit in Argentinië Oké. Okay. Maar ja, een Argentijnse cel. Hij dacht, we zouden in Nederland moet niet meer zijn. Maar daar word ik echt met een nek aangekeken. Maar ja, daar in Argentinië gaat het niet allemaal volgens de goede wegen natuurlijk. het is niet handig om daar dan te blijven. Nee, je krijgt daar niet keurig eten of zo. Nee, dan moeten we betalen. ja, hij is natuurlijk niet in de gevangenis. Dat dacht ik mezelf. Nou, dat zit ik wel goed. Maar uiteindelijk, ja, als ik dan in de gevangenis terechtkom, dan is het niet goed. Nou, we zullen het afwachten. Ja, binnenkort zullen daar veel meer over. En We gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Naar 9 uur zitten 40 jaar aan te We hebben onder andere... een Ahovoel. Dat valt dan nog best wel mee. En dan 9 uur we onder andere nog wat berichten over dat feest van Sparta. Dat schijnt veel te sexy te gaan. Dat gaat gewoon niet door hè. te sexy. Dat is te sexy. Dat mag niet. Tot zover het Wittme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...